Jan van de Putten met het NOS-journaal. In Zeeland wordt voor de eerste keer Roze Zaterdag gevierd. Op de manifestatie van de LHBTI-gemeenschap in Goes komen naar verwachting zo'n 15.000 mensen. Lange tijd zag het er naar uit dat het evenement in Goes niet door kon gaan. De gemeenteraad wilde er niet aan meebetalen vanwege religieuze bezwaren. Uiteindelijk legden ondernemers geld op tafel voor Roze Zaterdag. Bij chemisch bedrijf Gemoers in Dordrecht hebben zo'n 150 mensen meegedaan aan het wekelijkse protest bij de ingang. Dat waren er veel meer dan gewoonlijk. Meestal komen er enkele tientallen mensen. Afgelopen donderdag meldt het tv-programma Zembla dat Gemoers al in 1993 wist dat een PFAS-lekkage het grondwater in Dordrecht vervuilde. Vanwege eerdere berichten over milieuvervuiling door het bedrijf protesteren omwonenden elke week bij de poort. Vandaag werden er symbolisch emmers vervuilde grond uit achtertuinen Gestort. Voor de ouders van een jongen van zes die verdronken in recreatieplas De Ham is een inzamelingsactie gestart. Daarmee is al meer dan 22.000 euro opgehaald. Het jongetje uit Turkmenistan raakte woensdag zoek bij de plas waarna een grote zoekactie werd gestart. Donderdagochtend werd zijn lichaam gevonden. Voor het eerst sinds hij op de troon zit heeft koning Charles Trooping the Collar bijgewoond. Aan de traditionele verjaardagsparade deden 1400 militairen mee en tientallen vliegtuigen en helikopters. Charles was tijdens de parade te paard. De laatste keer dat zijn moeder Elisabeth dat deed was in 1986. En het weer volop zon. In het binnenland ook stapelwolken. Het is 25 tot 29 graden. Op de Wadden is het iets koeler. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer dan vandaag. In de loop van de dag is er wat meer bewolking. En morgenavond is er in het zuiden kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is de vertraging tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 10 minuten in 3 kilometer file. De vertraging van een uur op de A10-ring noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en Durgendam zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwmeer bij de Koentunnel 5 minuten extra in 2 kilometer file. En tot zover zo de ANWB Verkeersinformatie.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 Disco klassieker aan het begin van het derde uur alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij, bij Veugel. Zeker als je jonge, Jongen, jongen, jongen, ja, ja, ja. jongen. En heel veel mensen aan de microfoon hè, vandaag. Ja, heel gezellig. Gezellig. Ja, maar straks ga ik met die microfoon eigenlijk de reddingspost naar binnen. Want daar valt natuurlijk altijd een hoop te zien. En uh, ja, ik laat me eens even informeren wat er eigenlijk in zo'n reddingspost allemaal aanwezig is. Dus dan uh, ja, een reportage zeg maar. Ja, dan red ik me hier wel hoor. Ja, je redt het uh, okay. Ik laat er een hele gezellige dame laat ik bij achter. Nou, helemaal goed. Dat is uh, in die uur nog veel meer. Uh, ja. Lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. Die, die... Ben ik ja, waar ben je Benno? <laughs> Want uh, ik probeerde je te vinden, maar uh, je, was, uh, je klonk even heel ver weg. Ja, uh, oké. Okay. Ik ben hier... Volgens mij hoort je mij niet. Kijk, uh, ik ben, ga eens even rustig uh, de, de reddingspost in. Even op zoek naar uh, wat uh, mensen. Uh, eens even kijken, we hier in de al alarmcentrale. Ah, kijk eens uit. Dag. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Zazan. Oké, okay. en jij zit hier in de alarmcentrale, kan je een beetje uitleg geven? Nou, dit is de meldkamer van ons. In de meldkamer hebben wij een beetje het overzicht van alles. Je hebt enige patrouilles, we hebben nu een boot op het water, bijvoorbeeld. We hebben auto's op het strand rijden. We hebben mensen op lopende patrouille. Maar ook bij incidenten coördineren we een beetje vanaf hier, zeg maar. Oké. Okay. Je hebt uh, eens even kijken, nou, de, de nodige phones, uh, telefoons, uh, computers. Uh, is het eigenlijk uh, makkelijk om het overzicht te houden? Um, makkelijk wil ik niet altijd zeggen. Maar daarom zijn we met een team. En je kan natuurlijk niet alles in je in de gaten houden in je eentje. Maar uh, het, ja, je moet wel goed opletten, zeg maar, om ook een stuk te kunnen coördineren. En je moet toch heel wat in de gaten houden natuurlijk. Maar daarom zit je meestal bij een incident bijvoorbeeld met z'n tweeën of misschien zelfs met z'n drieën in de meldkamer om alles goed in de gaten te houden. Ja. is ook een raar geluidje uh, achter. Wat, wat, wat is dat? Ja, Dat raar geluid dat is dan weer storing op de zender. Maar oh. dat, dat zijn de collega-behuurder van uh, Zandvoort. Oh. Maar um, je kan ook, uh, als je soms uh, wordt je opgeroepen ja. uh, met slechte verbinding, uh, dan kan het, dat kan ook zijn. En dan moet je wel bijvoorbeeld zelf terugroepen van uh, Liri Bloemendaal. of uh, eenheden die je wel echt om, om, uh, oproepen. Ja, ja. He, heb je het al eens meegemaakt? Wat doe je dit al lang eigenlijk? Dit is mijn zesde seizoen. Oh. Ik ben een jonkie, dus uh, <laughs> hoe ben je er zo bij gekomen, bij de race ligaren? Ik heb hier een uh, strandhuisje op Zandvoort en uh, daar sta ik sinds ik twee ben. En uh, ik vond het op een gegeven moment een beetje saai worden. Want er stonden niet heel veel leeftijdsgenootjes. En uh, ik zag elke keer de rinschofgaren voorbij komen. En die stonden aan het saaien. En toen uh, leerde ik twee jongens kennen op een surfkamp in Zandvoort En die zaten hier bij de jeugdbrigade. En toen dacht ik, hé... Hey, dat wil ik ook. Oké, en zo ben ik hier gekomen. Hartstikke leuk. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Goed, terug naar Rob, even naar de muziek. Dankjewel. Ik ben al inderdaad even naar binnen gegaan. En ja, misschien doen we dat straks ook nog wel even een keertje. Maar eerst weer lekkere muziek. We zitten immers op bloemendaal. Lekkere stroommuziek, Larin. ...corriendo todo, todo tu cuerpo. Besame. Tocame. Y baila samen. Pasa tu mano op, por todo mi cuerpo y lentamente bailamos al El ritmo de mi la cosa. música mm. calor. Ven. Ven. Ven. toma una mano mm. y baila y go Jouw keuze ZFM. Gisteren was deze dame Pink was de afsluiter op Pinkpop. ze heeft daar een geweldige optreden gegeven. En vanavond mag Robbie Williams dat gaan doen. Ditmaal was het dus de uh, beurt aan Pink met haar laatste schede single onder meer. Je Trustful'. Nou, ik kijk zo uh, om me heen hier, op het strand van uh, Bloemendaal. En het is mooi dat je dan ook uh, heel duidelijk en uh, Muiden kan uh, zien liggen... met dit uh, mooie weer uh, op dit moment, uh, Benno. Jij bent binnen? Ja, ik ben weer binnen, hier Rob, en ik ben in de verbandkamer bij zuster Jolanda. En Jolanda, <laughs> uh, uh, vertel eens, nou, zo'n verbandkamer, wat hebben jullie eigenlijk nodig bij een reddingsbrigade? Nou ja, we doen natuurlijk de eerste hulp, hè, EHBO. En wij worden altijd uh, nou ja, getraind in het begin van het jaar uh, door uh, twee ambulancebroeders en nog uh, verder uh, doen we daar in het begin van seizoen. Nou, nu was het in uh, begin april. Zijn we op een zaterdag uh, getraind. En daar uh, doen we onze er, uh, herhalingen. En dit is onze EHBO. Daar zijn we hartstikke trots op. We hebben hier van alles staan. We hebben heel veel uh, verbandmiddelen. Dat leren we ook toepassen bij de herhalingen. Zelf neem ik altijd uh, mensen die nieuw zijn bij de brigade. En die e ingedeeld zijn bij de EHBO. Die neem ik altijd dit jaar mee. En dan, uh, nou ja... Ik wil niet zeggen dat ik ze echt opleid, maar ik begeleid ze. En dan kunnen ze zelf uh, eerst de EHBO worden. een paar seizoenen verder, als ze voldoende geleerd hebben. Ja, oh, er, komt, er komt geloof ik net een patiënt binnen. Oh, nee. Ja, nee, nee. Nee. Nee. Maar goed, Jolande, uh, je zegt dat je door twee ambulance mensen worden jullie uh, zeg maar opgeleid. Maar waar krijgen jullie dan lessen? Uh, nou, eigenlijk hele specifieke dingen die we dus uh, op het strand tegen kunnen komen. En dat zijn? Uh, nou, uh, als het heel koud is, onderkoelingen in het oh ja. water, dat soort dingen. Ja, drugs waar we mee te maken kunnen hebben. De nieuwe middelen die ze weer uitgevonden hebben. Oh, wat, wat zijn de nieuwste middelen die, voor drugs? Ja, die worden, nou ja... Uh, hun zeggen dan dus wat, uh, wat we tegen kunnen komen, wat de consequenties zijn van. Ja, nu de nieuwe middelen. Uh, afgelopen uh, april. teren we nog op een jaar ervoor. Zijn we getraind. Daar hebben we het, het drugsoverzicht hangen hier. Wat oh, je allemaal niet. Dat is een hele poster, Jolon. Laten we even naar. naar... Het gaat van alcohol, uh, ja, dat is ook drugs. En cocaïne tot, even kijken, onderaan is ecstasy. En uh, daar zit een, een hele scala aan hars, wiet, heroïne, ketamine, lachgas, LSD. Wat, wat kom je nou het meeste tegen hier in Bloemenda? Uh, nou, uh, de mensen worden vaak uh, gedrogeerd hier. Dus er wordt wat in een uh, drank. zou kunnen dat er iets in een uh, drankje gedaan wordt. Is dat nog steeds die GHB? Die GHB, ja, die komen nog steeds tegen. Maar mensen nemen ook... Ik uh, uh, ze willen natuurlijk lekker doorfeesten. Ja. En dan... Uh, ja, speed, amfetamine. Er is van alles uh, hier. En ja, we kunnen het herkennen. We weten het wel een klein beetje natuurlijk allemaal uit ons hoofd. Maar als we dan... Uh, nou ja, dit is ons drugsoverzicht En dan kunnen we altijd even terugkijken van... Hé, hey, is het dit, is het dat? En dan, uh, ja, dan krijgen we ze hier binnen. Ze worden binnengebracht met de auto. Ze worden van het strand gehaald. Nou ja, zo uh, gaat het. Dat is het. ...eigenlijk net een hè. Nou, dat is het inderdaad, ja. En als mensen totaal oud zijn... ...dat is dus vaak, dan halen ze van het strand af... ...en dan kunnen ze even bijkomen. Het ligt eraan hoe ernstig het is... hè, ...of ze liggen in het botenhuis op een bedje bij te komen. En, of ze nog ademhalen? Ja, dat is heel belangrijk. De, ja. ja, de vitale functie, hè? Ja. We controleren natuurlijk altijd meteen op vitale functies, want dat is natuurlijk belangrijk. En wordt het, en vaak met feesten is er dan een EMS erbij. Oh, ja. Dat is uh, iemand die daar, uh, die daar ook vaker mee te maken heeft. En voor de fedders, ja, uh, ze liggen daarbij te komen. Daalt de zuurstofgehalte. De saturatie onder een bepaalde grens, dan uh, wordt toch de ambu erbij gehaald. Ja, en, veert, veert, en over vitale functies gesproken. Ik zie hier uh, in de, in de hoeken. Uh, staat een, een heuse hartmonitor. Klopt, deze bedienen wij niet. Dat oh. uh, mogen wij niet. Dat is uh, aan de ems hè? want dat is vaak een verpleegkundige, die komt uit uh, ergens. ja. ...uit Nederland vandaan en die komt hij dan een heel avond bij. En die uh, gaat dan uh, aan het werk. Oh, het is juist zo leuk speelgoed. En natuurlijk een AED, hè? Die, die gaat altijd mee. Ja, maar die zijn wij allemaal gecertificeerd hier. Wij zijn allemaal AED-certificeerd en een aantal zijn ook uh, zuurstof gecertificeerd. Okay. Wij... Oh, jullie mogen ook zuurstof geven? Ja. Ja, bij drenkelingen mogen wij ook zuurstof geven. We moeten daar ieder jaar of om het jaar of ieder jaar herhalingscursus voor uh, volgen. En dan zijn we weer uh, up-to-date. Dat... Dat, uh, zuurstof geven, dat is een uh, medisch voorbehouden handeling uit mijn hoofd. Uh, maar dat doen niet alle reddingsbrigades. Hè? Nee, dat klopt. Maar uh, wij worden er wel in uh, getraind. Okay. Ja. Ja. Waarom eigenlijk? Uh, bij drenkelingen is het vaak zo dat uh, zuurstof belangrijker is dan de AED. Ja, ja. En vandaar dat wij dan uh, zuurstof uh, geven. Maar waarom geven jullie wel zuurstof en de collega's in, ik noem wel wat, Kastricum uh, uh, of Bergen, zei je niet? Uh, ja. Nou ja, wij uh, vinden dat hier wel belangrijk en wij hebben mensen die dat uh, ons kun in kunnen trainen. En daarom uh, doen wij het hier wel. Oké, okay. oh. Jolanda? Ja, Zandert ook, ja, die geeft ook zuurstof. Uh, wat uh, gebruiken jullie nu eigenlijk het meest in deze prachtige uh, verbandkamer? Pleisters. Doodgeworden pleisters. <laughs> ja. dood pleisters. Holsterplaspleisters. <laughs> dat klopt. We hebben hier oh, eens, ja. Ja, ja, ja. <laughs> We hebben ze hier een grote rollen van vijf meter. <laughs> dus uh, dat is inderdaad, ja, dat is toch wel het meest geëikte. En voor de verder is, ja, het belangrijkste is natuurlijk al dat je patiënten uh, of de, degene die je komt geruststellen. Ja. En dan gaan we kijken. Vaak denken ze dat het heel erg is. En je gaat schoonmaken. Je komt eigenlijk heel weinig tegen. Ja. Maar ja. Gewoon rustig blijven, zelf. En dan zie je wel wat je tegenkomt. En als het voor ons toch te groot is, ja, dan is het toch belangrijk dat ze doorgestuurd worden naar, naar het ziekenhuis of naar een nou ja, huisarts. Plecht dan waar ze vandaan komen. Ja, oké. Okay. nou dankjewel dat ik even bij je in de verbandkamer mocht komen. En uh, ik ga terug naar Rob en de muziek. Ja, dankjewel Benno. Nog even een vraag. Of wat als uh, iets, een opmerking? Hoor je mij of niet? Nee je, uh, niet, nee, niet, nee, je hoort me niet. Nee, ik denk het niet. Nee, je hoort me niet. Nou, dan gaan we gewoon uh, weer een uh, plaat draaien. Benno hoort me niet meer. Uh. Uh, ik wilde namelijk vragen aan uh, Benno. Misschien uh, dat hij het zo meteen uh, weer uh, hoort uh, op de radio. Dat hij geen pleister op zijn mond laat plakken, want er wordt zo stil op de radio. En dat is uh, natuurlijk ook absoluut uh, niet de bedoeling dat we uh, dat gaan meemaken. Maar goed, dat vraag ik hem zo meteen nog wel even. Als hij weer uh, bij de mobiele studio gearriveerd is. It went and when they pulled down from the floor. Yeah. Yeah. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces yeah. gone.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 Dan wil ik de sfeer uh, absoluut niet uh, bederven, Benno. Maar oh. ja, deze plaat klinkt natuurlijk heel zomers, hè? La playa, ja, ja, daar ja. dat je nou lekker naar het strand toe gaan. Ja. Maar het gaat over dat er een uh, atoombom is zo ontploft. Oh. En dat de mensen op het strand gaan kijken naar die, uh, oh, die, ja. die uh, paddenstoel. Uh, de paddenstoelwolk. Ja. Dus ja. zo vrolijk is je ook niet. De single uit de, uit de koude, koude oorlog tijd 1983, Ritera, ja, ja, was ja, dat. Ja, ja. Net wilde ik jou vragen of je geen pleister op je mond wilde laten plakken daar bij de EHBO. Oh, want er werd stil op de radio nou. Oh. Snap je? Nou, dat was ja, de vraag nou, ja, ja, ja. bij deze. Ja, het was zo gezellig met zuster Johan. Ja, dat begrijp ik. Je kwam ook niet meer terug. Nee, ja. En niet iedereen was je aan het zoeken trouwens. Ja, ja, maar, maar meerdere ja. mensen die zeggen, ja. hebben jullie ook Benno niet meer gezien? Ja, nee, ja, maar, nee, nee, Maar toen kwam ik Ruud tegen weer met een lekker plakje orsenworst. Dus ik moest, ik moest wel even een kleine pauze nemen. Zeker, nou ja. Maar, maar ik ben ja, weer. Ja, we ja want ja, De reddingsbrigade hebben we 100 jaar. Maar ja. we hebben ook een hele mooie tentoonstelling. Vanuit Bloemendaal. Ja, ja, inderdaad. En die gaat, komende week gaat die van start. En we kregen daar een heel leuk persbericht over. Dat de bekende Galerie Bloemendaal gaat door als een online podium. Voor beeldende kunst, podiumkunst, schrijvers en alles wat hieraan verbonden is. Maandelijks brengen zij kunstenaars onder de aandacht. Met een interview, een podcast of artikel. Ook is er maandelijks een virtuele expositie van beeldende kunstenaars. En dat gaat uh, dus uh, komende week uh, beginnen. Ik moet even doorscrollen. Een jaar geleden uh, is helaas de locatie van Galerie uh, Bloemenal in het centrum van Bloemenal gesloten. En um, even kijken, uh, onder belangstelling van de kunstenaars die daar... Uh, nee, dat is helemaal niet goed. Uh, ik moet even doorgaan, uh, uh, Rob, want uh, ik zal het even kort houden. De opening van de tentoonstelling, dat is eigenlijk veel belangrijker. Wanneer is dat? Dat is dus aanstaande 24 juni om 11 uur. Dan gaat de burgemeester Albert Roest, die gaat hem officieel openen. En vanaf dat weekend 24 juli, dat is vandaag over een week natuurlijk, um, tot en met 16 juli is hij open um, van uh, 1300 uur tot 1700 uur. En de galerie, waar zit dat? Dat is natuurlijk ook erg belangrijk, want anders weten we het nog niet. En het is in de Zoggerlaan, dat weet ik wel, dat weet ik even uit mijn hoofd. En onze Walter Sans, een goede bekende. De, Zand, de Zandvoortse Walter Sans. Ja, de Zandvoortse, want die is, uh, even kijken, die is een van de initiatiefnemers van uh, de online gallery Bloemendaal. Ja, en hij maakt uh, hele mooie zwart-wit foto's. Oh, Walter. Oké. Okay. Ja. Dus dat gaat hij. Maar hij is niet de enige, hè? Want het is een. Uh, heel veel kunstenaars werken. Uh, ik heb hier een hele rij van namen. Daar zit ik even naar te kijken. Maar het, het is gewoon te veel om op te noemen. Ze hebben trouwens ook een hele leuke website, hoor. Gallery.bloemendaal.nl. Uh, heel eenvoudig. Um, maar even over die Walter. Uh, Rob, die uh, is naast fotograaf natuurlijk ook uh, gemeentevoorlichter. Klopt. En oud-collega van C CFM. Ook bij CFM gezeten. Ja. En uh, ja, nu. Ja, bij de gemeente dus, hè? Ja, gezellig. Dus als jij uh, met de burgemeester wil praten, ja, dan moet je ook even langs uh, Walter Sans. Burgemeester van Zandvoort, ja. ja. ja uh, burgemeester Molenburg. Ja, dat klopt. Ja, dan, dan moet je eerst Walter Sans uh, even bellen. Goed, um, dus alle kunstliefhebbers, let eens dus op. Uh, Galeriebloemendaal.nl Daar vind je de informatie voor de komende weken. En uh, deze bekende galerie hier gaat dus weer van start. Helemaal mooi, Benno. Dank je wel weer voor uh, dit, uh, dit uh, tipje dat ja. je gegeven hebt. En uh, wij kijken zo hier over de hele kustlijn heen, zeg maar. Ja. Als je een beetje richting het uh, noorden kijkt, oh, nee. zie je IJmuiden gewoon liggen. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk ook het hele werkgebied uh, tot aan uh, Amuiden, volgens mij. van uh, ja. De, de reddingsbrigade Bloemendaal. Naar het noorden? Ja, zeven kilometer. Zeven kilometer. Dat is een behoorlijk dat... gebied, toch? Ja, als je dat op en neer uh, wandelt, dan ben je bijna twee uur onderweg. Ja, de heren van de technische diensten bij CFM doen dat wel, hè? Oh ja? En ja, Die zijn al de hele dag uh, aan de wandel. Uh, Oké, okay, Die nou, komen vanaf het circuit, gaan ze even naar Bloemendaal, gaan ze weer naar huis. En ja, dat dan goed, hè? gaan ze weer even naar het dorp, want ja. vanavond is daar de parade. Ja, ja, oh, ja. Uiteraard ja, ja. ook even een kijkje nemen, hè? Ja, daar gaan we het straks met Hans ja, Bosman wel even 100 over. 100 auto's worden daar verwacht. Oké, oké. Nou, hartstikke goed. Dus, nou ja, muziek maar weer. Ja, lekker. Lekkere platen gaan we draaien. Lekkere uh, gouden uh, ouwe. Please do me Aan uh, vijf uur vanmiddag zijn we uh, op uh, bezoek bij de reddingsbrigade Bloemendaal uh, Benno. Ja. En uh, we hebben nu de voorzitter uh, hier aan tafel zitten. Ja, we hebben Ruud Kloek, hebben we het over? We hebben hem eindelijk te pakken. Oh, eindelijk, oh, ja, die heeft het <laughs> druk man natuurlijk. Hè. <laughs> zeg, Ruud, je moet uh, hartelijke groeten en de felicitaties hebben van uh, Bernd Snijder. Ah, de burgemeester. Je, ja, de oude burgemeester, ja, oud waarnemer eigenlijk. Gauw event. Ja, ik sprak hem vanmorgen. Uh, de, het ziet er naar uit dat Bloemendaal uh, straks weer een waarnemend uh, ja. burgemeester moet gaan krijgen. Maar Bernd gaat het niet worden. Dus... Nee. Uh, nou, Lekker <laughs> dan. Het ja, dus. zou wel makkelijk voor je geweest zijn. Ja, ja. Goede ja? contacten met de man. Ja, ja ja, ja, ja. Want ja, ja. ja. je hebt eigenlijk al heel wat burgemeesters zien komen en gaan uh, ja. in, in, in de afgelopen... Uh, uh, nou, zeg, hoe lang ben je over jullie zitten? Ja, te lang. <laughs> nee, 37 ja, het, jaar. Uh, ja, ja. Nou, ik, ik weet wel. van de eerste was uh, burgemeester Weekhout. Dat was je eerste burgemeester. Ja, dat was voor mij de eerste waar, ik echt, waar ja. ik echt zelfstandig mee te maken had. Oké. Okay. De burgemeester noemde wel eens Weekkamp. Maar daar moest ik even goed denken. <laughs> hey, <'n>, een, <laughs> een Oud bestuurslid die noemde hem Weekkamp. En dan nou moet ik altijd twijfelig ozen naar Ja, Maar dat maakt niet uit. Het was, was een goede een man. Heb, heb je altijd uh, goed door de deur gekund met de burgemeesters? Ja, bij de burgemeesters wel. De raadsleden moesten wel hard aan werken. Maar, oh, okay. de maar die hebben uiteindelijk ook uh, door onze uh, ja, klinkt maar prestaties en het, het vers, jaarverslag wat we had inleven en zo, ja. kregen ze natuurlijk ook waardering voor je werk wat we deden en uh, uiteindelijk is het hartstikke goed gekomen en deze die de laatste jaren zitten gaat het super goed mee. Ja. dat echt, uh, ook elke wethouder, de wethouder die heeft ook veel voor ons gedaan. Ja. Ja. de burgemeester Roest die, uh, um, nou ja, die is regelmatig hier op de, op de post. Bijna wekelijks. Bij, bijna ja. wekelijks, ja, ja. zo leuk vindt hij het. Uh, ja, maar hij, is, hij komt ook met zijn vrouw voor fietsen dan komen ze binnen en lekker heel ongedwongen pakken zelf een bakje koffie um, en lopen even rond. Nou, als hij zin in een praatje hebt, maken we een praatje. Als je geen zin in een praatje hebt, is dat ook goed. Lekker zijn ja. Die gangertje. Dat, ja. Iemand is ook zijn vrije dag, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, een burgemeester is blij. Ben je volgens mij 24-7. Maar ja, we gaan hem niet overal mee lastigvallen als, nee, uh, als nee, nee. hij hier is. Nee, en, uh, nee. Maar hij houdt alles wel in de gaten. Hij weet al precies. Hij ziet alles wat er gebeurt. En soms is hij ook meteen met een redding. Nou, het was nog mooi. Uh, een van de eerste keren dat hij hier was, op het strand. Kom je voor het eerst op het strand kijken. En toen was ook de... Uh, uh, hoe heet het, het uh, surfen uh, bij de spot, ja. Red Bull mega challenge, oh, ja. challenge. en ik zeg ja maar u mag wel even met me mee rijden, maar we hebben wel kans dat we opgeroepen worden, nou hij zat niet in de auto, of we werden opgeroepen voor een, uh, een keiter die gevallen was, dus we gingen met toeters en bellen over het strand, dus dat was meteen ingeburgen, dat <lacht> vond ik natuurlijk ja. prachtig, daar ja. nou, meteen die man verzorgd en hup naar de EBO post gebracht. Ja, dat, toen was hij meteen. Het was de allereerste dag die stand was. dat hij op strand was. Wel... Even, even pleister halen bij ja. je zuster Jolanda. Ja, ja, ja, <laughs> ja <even>, uh... <laughs> Oké. Okay. Ja, goed, dan past het goed bij elkaar. En dan zag je ook meteen hoe serieus het kan gaan. Ja. En, uh... En natuurlijk dat je heel erg op moet letten met de mensen op het strand als het druk is. En nou, dat zeg je natuurlijk ja, wel een dingetje. Want ja. we gaan maar eens met zwaarigd is sirene over de strand heen. Ja. Uh, en, het was een hele echte zomerse dag met honderdduizend man. Nou, dat was echt een druk... Nou, het was niet de zomerse dag, maar het was wel met veel wind en best wel veel strandbezoekers. Toch wel? Okay. Ja, dus dat was wel mooi. Ja, er zijn er ook... Maar in... gaan ze dan wel op, aan, aan, aan de kant eigenlijk? Ja, want we trainen de die jongens natuurlijk er ook op. dat moet... Dat is... Nou, je weet zelf, als je op de weg reist al, uh, Link. Ja. En op strand nog meer. En dan zit mama aan het strand. Ja. En het kindje loopt naar de waterkant toe. En dan weet je dat mama dat kindje gaat terugroepen. Omdat er een waar oh, ja. komt. Ja, ja. Dus dat kindje gaat ook een keer terug. En met hondjes is het precies hetzelfde. Dus je moet, je moet echt heel goed opletten. En, uh, daarom zeggen we tegen de bijrijder ook altijd. Kijk uit je ogen. Zeg als je wat ziet. Weet ja. je wel. Twee ogen, of vier ogen. Ja, twee ja, ogen. Ja, ja, ja. We hebben vorig jaar natuurlijk dat strandongeval gehad met die man van de zeehonden oh ja, ja, ja. uit de Muiden. Dat hij over een mevrouw heet. Ja, doet het niet expres, maar per ongeluk ja. uit vrouw even onopletzaamheid. Ja, ja. Maar die vrouw zit wel goed in, in, in de penaren, Goed. goede ja, ja, ja, ja. is ja. nog steeds herstellende. En of het ooit allemaal weer goed komt. Ja, ja, ja. Dus we proberen jongens daar heel goed op te trainen. Sommigen beseffen dan ook niet: ja, maar ik kan toch auto rijden? Nee, je kan pas auto rijden als er een drukstrand is geweest. Dan mag ja. je erop. Eerst gaan we kijken hoe dat gaat. Nou, daar trainen we ons op. En toen later hebben we ook. Toen het Broeder de Vries door het OGS training Hebben ze ook op de weg allemaal die cursus laten Doen we ook al jaren Die jongens die krijgen dan een opleiding En dan met toeters en bellen door de stad heen rijden En zo stel dat Gelijk door Amsterdam maar Dat is natuurlijk de gevaarlijkste en dan leer je het meest Maar als Maar Als ze dan hier in het dorp zijn Of in Haarlem zijn en met een boodschap En ze moeten met toeters en bellen naar het strand Dan weet je ook wat je moet doen Want jij kan wel goed rijden Maar die mensen voor je zijn altijd Je weet nooit, ga ze naar rechts gaan naar links. Dus daar moet je op getraind ja, zijn. Je, ja. moet het, dat ze je moet tijd geven om de auto voor je te laten reageren. Ja, precies. Nou ja, ja, ja. ja, ja. En dat nou, ja uh, eigenlijk nog meer reden om je aan te melden bij de renningsbegaan. Ja, want dat, uh, ja. je denkt altijd maar aan het strand. Ja. Maar het rijden met de hulpverleningsvoertuigen ja. is natuurlijk wel een, een heel andere ja, taak van sporten. Ja. Ja. Ja. En we worden natuurlijk vaak ook ingezet op de zeeweg of op fietsen. Ja. Ja. En andere dingen. Als er een ongeluk gebeurt met ja. Ja. een fietser of een ja. groepje wielrenners die er is iemand aan de kant wegen. Dat gebeurt dan wel eens. Die denken al dat ze in de Tour de France zitten. En dan, <laughs> ja, dan vergeten ja. ze De overige uh, uh, fietsers. En die krijgen dan net per ongeluk een tik. Dat doen dus ze niet expres. Maar dat gebeurt wel. Ja, ja. Vaker per jaar dat er wel een ongeluk gebeurt. Door hardrijdende fietsers die voorbij komen. Ja, ja. ja. We gaan even naar muziek. Uh, en welke plaat heeft onze Rob Wiklaars? Nou, we gaan naar Amsterdam. Naar oh. Chris Cross Amsterdam. Die hebben een uh, nieuwe single uh, uitgebracht. de single van uh, Chris Cross Amsterdam en uh, La Samba Benno -Veugen. Ja, we gaan ja. alweer naar het laatste gesprek met uh, Ruud Kloek, de voorzitter van de reedsbegaarde uh, Bloemendaal. Ruud, de, ja, de Jetski uh, rukt die nou uit? twee mannen erop of is het even uh, een, een klein tochtje maken? het ja, is er, eerlijk gezegd een klein tochtje. Uh, Mark zit erop, die komt uit Spanje is een lid van ons. Die is verhuisd uit Spanje en die is speciaal voor het 100-jarig bestaan weer even teruggekomen. Oh, Oké. Okay. En dan gaan ze even een rondje op de Jetski en dus ze doen kieken. Ja, ja, ja, ja. Dat ja, is ja, echt wel leuk. Ja. Ruud, het is de derde dag achter elkaar dat jullie een feestje hebben. Het begon donderdag allemaal met het boek aan de, ja, aan de, aan de, de burgemeester. burgemeester. Uh, daarna hadden jullie een receptie. Ja. Uh, gisteren, wat was er toen? Ja, gisteren hadden we de sponsors en de vrienden van de Rens Brigade, Zo noemden we het dan maar. Ja. Maar we zijn natuurlijk 15 jaar door 58 gesponsord En dat heeft ons echt geholpen. Want... De, uh, ja, de slager op de hoek is, is hartstikke leuk als sponsor. Ja. Maar als je opeens 15 jaar achter sponsor hebt, dan denken ze zo: dat is een groot bedrijf. Weet ja, je. Ja. Als die ons wil sponsoren, ja. dan is het wel belangrijk. En dan komen er makkelijk, daar, daar haalden we achter elkaar andere sponsors bij binnen. Okay. En 15 jaar achter hebben we natuurlijk op 15 jaar als hoofdsponsor geweest. En nu sponsoren ze ons nog wel met kleine dingen. En uh, de, de contact blijft altijd goed. En gisteren waren er heel veel van die medewerkers: En DJ, Tim Klein, Ruud de Wereld. Uh, die, uh, die kwamen die komen, allemaal nog even langs. Die komen langs. nog even gezellig langs. Ah, Dennis Rijer. Dat, en dat maakt het dan toch weer even een familie, weet je wel? Ja, met elkaar. Ja, nee. En dat hebben we zo ook altijd geprobeerd. Ja. Het, het ging niet alleen om geld, maar het gaat ook gewoon met elkaar en samen de naam vertegenwoordigen. En Precies. de ja. Hun maakt op onze manier de reddingsbegade weer bekend. dat ja. is toen eigenlijk begonnen met Erik de Zwart, die. Ja. Die kon niet, want die was trouwens, die zou komen... maar die uh, was jarig. En die kreeg een uh, ere uh, uh, glasplaat in... Weltergeluid. Uh, Weltergeluid, precies. En dan wordt dit uh, vanwege mister Top 40... Ja, wat, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat is wel lang. De, door hem hebben we toen... Uh, die hebben we toen binnengehaald. Gek gemaakt met, uh, met polsbandjes. En toen zegt hij, die kan ik jullie helemaal niet sponsoren. En zo uh, zijn ook de polsbandjes in de wereld gekomen. Ja, ja, ja. ja. En vanavond, uh, ja, het is... Uh, na deze uitzending is het helemaal afgelopen. Tenminste... Uh, voor ja. Maar, maar jullie gaan nog even door, hè? Ja, vanavond hebben we feestavond voor de leden gewoon gezellig. En een zangetje erbij. En dan oh, gezellig. toch wel een zangetje. Wie ja, komt er langs? Uh, Robin Oh, oké. Okay. Robin. is ook Robert... bekend in Zandvoort. Doet vaak in, uh, in de Haltestraat optreden. Oh, ja, natuurlijk. Heel zandvoort Robin Robbenres. Ja, Robbenres kennen ze wel daar. Nou, nou, nou, die, wel. die komt hier zingen en dan maken we gezellig van. En uh, later in het seizoen gaan we nog een paar activiteiten doen. Ja. Nou, Ruud, dan komen we graag uh, natuurlijk bij je terug. te zijn en tijd uit maar ik wil je uh, wel alvast uh, hartelijk danken voor je de Jullie bedankt voor je nou, interesse, dat is veel belangrijker. Ja, ja. <laughs> nou ja, dankjes gaan over en weer. En, um, um, nou, misschien komen we nog eens terug, Ruud. Oké, okay, gezellig. Dankjewel. En wij gaan weer naar Ruud. Ja, gezellig uitzending. Tot vijf uh, uur zijn we er nog. Dus zometeen gaan we weer even naar het circuit toe. Single van uh, Dua Lipa in de mix. CSN, Westkust, Dibbe. Nou, dat is de verkeerde, doen we die? Even kijken. Pit Report. Pit Report. Ja, nog steeds een beetje stoeien met de knopjes, uh, zijn nu en Dan uh, Benno. Ja, ja, maar als het toch. goed is, uh, hebben wij uh, weer contact met het circuit. Hans Botman, ja, nogmaals goedemiddag. Stopt, ja, ja, hier vanaf het circuit, horen jullie mee? Ja, ja, ja, zeker. Oké, okay, luid het duidelijk, hè? Okay, ja, ja. Ja, ja, goed, ja, ja, luid en duidelijk. Jullie hebben een hele leuke uitzending gemaakt, uh, echt uh, perfect allemaal, ik heb het een beetje gevolgd. Uh, nou ja, wat hier gebeurt is nog, uh, nog iets heel vervelends, want uh, de P-34, de Tidal. zegt jullie dat wat? Nee. Dat was... Uh, Enige zeswieler in, oh ja, uh, in ja, het Femureeveld ja, ja. ooit. Ja. En uh, die heeft één race gewonnen met Jody Checker in uh, Zweden, in Andersdorp, in 76. En die was ook hier, die zeswieler. Maar wat gebeurt er bij de start van de tweede race? Hij werd van achteren geschept en oh. uh, knalt in de vangrail vlak voor de tas aan Dus grote schade voor die wagen. Oh, die gaan we ook niet meer in actie zien. Hij staat hier oh. ergens uh, onder een zeil. Uh, ja, heel vervelend ook voor die mensen die hem hier gebracht hebben natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, we gaan even naar de parade van vanavond. Hè? Jullie zijn er waarschijnlijk ook wel bij. Ja, zeker. Uh, ik hoorde het al zeggen door uh, Rob uh, zo'n 100 auto's. Nou, ze, moesten, ze konden inschrijven daarvoor. Hè? Die inschrijving was uh, heel snel vol. En uh, er waren veel mensen die moesten teleurgesteld worden. Maar uh, er komt een prachtige stoet aan auto's, komt auto's voorbij vanavond in het dorp. Acht uur beginnen. Dan gaan ze weg van het circuit. Ze gaan via Van de Van Spijkstraat. En dan uh, gaan ze even rechts links... Dit is op de Engelbertstraat. Dan gaan ze weg, Oranjestraat, de Hogeweg, weg, Straat, de Halterstraat door. En dan gaan ze via de Zeeweg weer omhoog. Heeft u het in uw hoofd allemaal zitten? Ja, ik zie het helemaal vol. Ja, het goed. Je ziet het voor hè? Ja. Dan gaan ze via de Zeeweg omhoog. Dan gaan ze weer de Engelbertstraat op. En dan gaan ze uh, de hoge weg weer op en dan de uh, oranje staat erin. En dan gaan ze parkeren. Dus ze maken eigenlijk twee rondjes door het dorp. Ja, ja. En, dan, uh, en dan gaan ze parkeren en dan staan ze er een uh, drie kwartier tot een uur. En dan kun je heel rustig al die prachtige auto's uh, bekijken. Ze staan op het Gasthuisplein, ze staan op uh, uh, het Kerkplein en uh, een beetje de, de Kerkstraat op. En uiteraard veel in de Halterstraat. Dus uh, ik zou zeggen ik kom vanavond langs, het wordt erg gezellig denk ik. Uh, jullie zijn er ook, denk ik. En, uh, dan Zeker. We misschien wel even een biertje. Gezellig al. He helemaal goed. Had je die route nou helemaal uit je hoofd geleerd? <laughs> of niet? Hans. Hans. Hals. Hals, hals, ik denk hals. dat Hans weg is uh, ja, in één keer. Ja. Nou ja, dat geeft niks. De uitzending zit erop, uh, Benno. Dit zit erop. We hebben ja, nog drie ja, minuten ik, te gaan. Ik snap helemaal niks, Met van. Met Weemoed nemen wij afscheid van zit de Bloemennel. Nou, ja, ja uh, dat ja, zit lekker. Ge geweldig old. Kunnen we het niet elke zaterdag nou een, dag, een uh, beetje? Ja, ik smeet ja. mijn joh. <laughs> dat staat drie uur in de zorg. <laughs> ja, je, je wil het niet weten. Goed, uh, luisteraars, dank jullie wel. Uh, morgen zijn we er weer vanaf tien uur. Dan komt zelfs onze eigen jazzcolleur. Collega's komen vanaf het circuit en met jazz en autosport. Nou, en ook hier tot vijf uur, hè? Tot vijf uur. De, de hele dag weer. Ja, en Rob en ik zijn er vanaf 12 tot 2. En dan gaan wij samen met Hans Bortman en Jaap Koper in ieder geval praten. Het eerste uur over Dirk Buwalda. En we halen ook allerlei mensen. Proberen we te bereiken om ook hun verhaal te doen. Ik refereerde eerder aan Michel Blekenmolen. Uh, verder. Uh, en daarna komt natuurlijk nog uh, vanaf 2 uur, 3 uur lang de reportages. Vanaf het circuit van de historische Grand Prix. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Dag!